Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrijwel alle inwoners van de gemeente Vendo mogen terug naar huis, meldt de gemeente. In totaal waren er vanwege het hoogwater zo'n 10.000 mensen geëvacueerd. Alleen de inwoners van de Maashoek en Maastraat in het dorp Stijl moeten nog iets langer wachten. Ook in het midden van Limburg in de omgeving Roermond mogen veel geëvacueerden weer terug naar huis. In het zuiden, in de buurt van Meersen, is dat nog niet overal het geval. Ruim 90 van alle gemeenten in het Belgische Wallonië zijn getroffen door de overstromingen van de afgelopen dagen. Dat heeft de Waalse premier Di Rupo gezegd bij een bezoek aan de zwaar getroffen plaats Verviers. Het dodental in België is opgelopen tot 31 en zeker 163 mensen zijn nog vermist. In Duitsland bezocht bondskanselier Merkel het rampgebied in rijnland palts Ze zei ook snel met financiële hulp te komen totaal zijn er in Duitsland zeker 155 doden gevallen door het noodweer. Ook hier worden nog veel mensen vermist. En de dam bij de Duitse stad Wassenberg, net over de grens bij Roermond... is toch niet doorgebroken vanwege gesloten stuwen aan de Nederlandse kant van de grens zegt de burgemeester tegen persbureau DPA. Gisteren zei hij nog dat het waterpeilstroom opwaarts in Duitsland werd opgestuwd... omdat de Nederlandse stuwen in de roer waren gesloten. Maar volgens berekeningen van de Nederlandse dijkvereniging Limburg... heeft het niets, een, niets met het ander te maken. Na de doorbraak van de dam bij Wassenberg werden 700 inwoners geëvacueerd. Er is ruim 4,5 miljoen euro opgehaald voor de Limburgse overstromingsgebieden. Gisteravond stond de teller van Giro 777 nog op 3 miljoen. Het meeste geld zal naar burgerinitiatieven of maatschappelijke organisaties gaan om mensen te helpen. Het inzamelingsnummer is vrijdag opengesteld. Het weer vanavond en vannacht vanuit het noorden wolkenvelden. Het komt langzaam af tot minima rond 14 graden. Morgen op de meeste plaatsen afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. De dagen daarna blijft het rustig zomerweer met zon en wolken. Na woensdag wordt het ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Zin in Zandvoort Is zin in ZFM GFM. Met nu ZFM Your son Sea and sand summer station Zaterdagochtend Als hij daar loopt Mijn kleine jongen Wordt -ie dan wordt dan gewoon? Kleine jongens die gedragen zich als prof, Willen kosten wat het kost Niemand naar de voor de toren staat met die Tienen achter en gedragen zich als loch En dat maakt die jongens prof. Niemand naar de voor de toren Laat die kombies niet hangen jongens, zet een beetje druk Ga die bal zelf halen en zak maar iets terug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 Ligt ook vast nog wel eens vaker uit de bocht. Mijn grote vloer is trots op jou. De dooden dooden. Kleine jongens vliegen, dragen zich als prop. Hille kosten wat het kost. Limonade voor de tocht staan. Griende achterregen, dragen zich als tocht. Nog vaak die jongens prop. Niemand laden voor de tocht.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 But Only Father 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerist. Zomeris.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 Just a piece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 the way they feel.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 dat je ontspant kan zo over zijn hoekom we alles overrichting het of straf overal in Nederland, hier is die zomerwind Conversations, oh, we used to But I haven't been serious Uh -huh. Oh, -huh. oh, -huh. oh -huh. Zandvoort als bruizende badplaats Ook in de zomer. CFM. De wijze leek zijn het over objectie. No, no, no. Vamos desde arriba de nuevo